Hij stak de raadhuisstraat over. In een boom bij de hoek van de hartenstraat zat een troepje mussen. Ze wipten in het halfdonker tussen de takken en vlogen plotseling in groepjes van vier of vijf weg. Hij herinnerde zich dat ze daar een paar dagen geleden ook zaten... en keek in de andere bomen. Daar zaten geen mussen. In een van de bomen hing een oude lab en iets lager een tweede... De mist was anders dan de vorige week. Ze hing tot dicht boven de grond en verdoezelde de lichten van de lantaarns. In een kamer in een soeteran brandde licht. Hij zag een stuk van een bank, een stoel met bijzettafel, een asbak. Er was niemand. Maar als je op details ging letten werd je zenuwachtig. Aardoor ze hun kracht. Vijf stemmen? Alt, jij hebt er vier. F heeft er twee, Tjitske en Gert hebben ieder één stem. Dat zal Sien wel niet zo leuk vinden. Als je het mij vraagt, heeft Gert op zichzelf gestemd? Denk je? Het is zijn kruisje. Waar zie je dat dan aan? Als Gert een kruisje zet, verbindt hij de onderste twee poten. Dat doet niemand. Is dat zo? Ja. ja, jij hebt gelijk. Alles komt altijd uit. Geef even, Sim, gelukwensen. Nee. Jij bent door je collega's uitverkoren om hen te vertegenwoordigen in de instituutsraad? Nee. Ik weet niet of ik je daarmee moet geluk wensen. Oh, liever niet. Dan stuur ik het rond. Uh, moet ik nou wel iets doen? Ik zal het tegen Balk zeggen en dan uh, wachten we maar af. Is de uitslag bekend? Sien heeft gewonnen. Huh? Op jou is één stem uitgebracht. <laughs> en ik... Denk dat ik weet door wie. Ja. Het zou natuurlijk ook wel zielig zijn... als er helemaal niemand op je stemde. ja. Ja, zo is het. Vijf minuten te vroeg verliet hij het bureau. Zodra hij in het donker op straat liep, ademde hij wat vrijer. Niemand die hem zag. Voor de ateneemboekhandel stonden een oude man en een meisje... met een pak stencils voor de gevangenen in Uruguay. Als het weer niet te slecht was, stonden ze daar iedere dag. Eenmaal, een jaar geleden, had hij voor een gulden een stencil en een sticker gekocht. Hoe vaak moest hij dat herhalen? Elke keer als hij ze zag, schaamde hij zich... en probeerde hij ze te ontwijken. De krant was er nog niet. Hij stak de voorburgwal over... kocht hij in de paleisstraat... en liep toen voor het paleis langs terug naar de voorburgwal. Zelfs zo'n kleine variant had al de geur van de avontuur... De deur van de drogist waar hij de vorige dag fiks had gekocht stond open. De vrouw van de drogist kwam in haar blauwe stofjas juist van achteren aanlopen en keek hem recht in zijn gezicht. Maar gelukkig was hij nog geen klant die gegroet werd. De volgende keer als hij nog eens fiks had gekocht. Hoe komt dat nou dat ik met niemand kan samenwerken? Ik had gedacht dat dat op Amnesty nou wel zou gaan, want dat zijn toch allemaal aardige mensen. Maar daar kan ik het ook niet. Dat begrijp ik best. Dat begrijp je helemaal niet. Ik dacht toch van wel. Dat kun jij helemaal niet begrijpen, want jij hebt dat helemaal niet. Jij handhaaft je wel. Ik moet me geweldig forceren. Nog iets erger en ik zou het niet kunnen. Maar je kunt het. En dat is essentieel. Jij bent heel anders... Zo, dus je hebt het gevonden. Ik hoop dat je daar niet aan getwijfeld hebt. Gert, ben je zenuwachtig? Verschrikkelijk zenuwachtig. Ik denk dat ik maar weer terug ga. Om dat te voorkomen zijn wij meegegaan. Dat maakt het alleen maar erger. Kunnen jullie niet weer naar huis gaan? Wie ook. Nou, jij verandert natuurlijk. Ik zal je dat plezier niet doen. Hoe meer ik je dwars kan zitten, hoe liever. Lijkwaardig, keep heb jij. Dus hij valt op? Toen mijn vader jong was, droegen ze zulke keeps. <lacht> wil je dat we met je praten, of heb je liever dat we doen of je lucht bent? Ik wil eigenlijk mijn lezing nog wel even doornemen. Is dat nou wel verstandig? Nee, natuurlijk niet. Nou, moet ik anders. Ik heb een indrukwekkende foto van je gezien. Van mij? Bij dat artikel over die film. Oh, oh die. Dat zo lang geleden. Hoe bleef, op! En dan heb ik nu de eer om uw aandacht te vragen... voor de lezing van dokter Anders Wichelaar. Dokter Anders uh, Wichelaar... <hums> ...is als wetenschappelijk ambtenaar verbonden aan het instituut voor volkscultuur van het hoofdbureau in Amsterdam. Hij maakt daar een wetenschappelijke studie van carnaval. Hij heeft zich bereid verklaard om ons nu al deelgenoot te maken van enkele belangrijke resultaten van zijn onderzoek. Dus, doctorandus Wichelaar. Dames en heren, anders dan de overige inleiders op dit symposium en in weerwil van wat uw voorzitter zojuist heeft gezegd, dank ik de uitnodiging om hier te komen niet aan mijn deskundigheid of kennis op het gebied van het carnaval, maar aan het toevallige feit dat het instituut waaraan ik verbonden ben een vragenlijst daarover heeft uitgezonden, en ik de opdracht heb gekregen om die uit te werken. Zodra Gert begon te praten, wist hij dat het goed was. Het klonk gedistanceerd, vriendelijk, scherp en onmiskenbaar superieur. Het was duidelijk dat die situatie volledig meester was. Dat vervulde hem met de nauwelijks te beheersen vreugde, zoals een vader zich moet voelen... wanneer hij zijn zoon voor het eerst in het openbaar succes ziet hebben... Tegelijk bracht het hem een grote, innerlijke rust. Wat hij bij Bart, At of Sien, nooit gevoeld had, voelde hij nu, hier stond zijn opvolger. Nog een paar jaar, en hij zou met een gerust geweten afscheid kunnen nemen. Dat besef was zo onverwacht en zo verwarrend dat het geluk niet op kon. Hij luisterde met een glimlach, zonder echt te luisteren. Ten prooi aan stormachtige gevoelens die nog het best getypeerd konden worden met de woorden ruimte en vrijheid. Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht. Ik wens je geluk met je benoeming tot wetenschappelijk ambtenaar. Dat heb ik echt zo niet opgegeven. Nee, maar ik vond het geweldig. De zaal aan je voeten. Nee, werkelijk. Menen jullie dat? Het was uitstekend. Gedistanceerd, vriendelijk, scherp, intelligent. Charmant. Ook de manier waarop je die stomme vragen beantwoordde. meesterlijk. superieur. Maar dat was een trucje, dat heb ik geleerd. Bij de Jezuïte. Ja, dat is nog waar ook. Maar dat moet je ook wel kunnen gebruiken. Ik zou geïrriteerd zijn geweest. Wat heb je met die aantekeningen gedaan die je gemaakt hebt? Ik heb ze niet opgeschreven. Ik heb het gedaan prachtig. Wat <laughs> ga je nu doen? Ik ben uitgenodigd. Voor diner. Wie? El, ga bij mij naar de trein? Kijk, veel plezier en tot maandag. Tot maandag? Tot, tot maandag. Eigenlijk hadden ze ons ook wel mogen uitnodigen voor dat diner. Die anderen zullen toch ook wel iemand bij zich hebben? Ga je naar huis? Nee. Ik blijf vannacht in Utrecht. Wij vrienden? Zoiets. Gert deed het goed, hè? Ja. Maar uh, in dat gezelschap was dat nou ook niet zo moeilijk. Afgezien daarvan. Ja, natuurlijk. dag afgelopen? Ach, zien, heel goed. Vertreffelijk zelfs. Gert was de situatie volkomen meester. Ja. Volledig. Het was natuurlijk een heel dom publiek. Maar het was toch een symposium? Het had meer het karakter van een familiefeest. Die andere lezingen waren waardeloos. Kolderieke feestredens. Van professor Zuiderveld ook. Volkomen waardeloos. Gegoogeld met paradoxen. De enige die serieus was was Gert. En verdomd goed ook. Dag maar. dag zien. maar hadden ze dan wel aandacht voor zijn bijdrage? Ze maakte alleen verdomd stomme opmerkingen, dat is zoals Gert erop reageerde. Hij luisterde heel vriendelijk en zei zodra de man zijn mond hield, dat is een heel interessante opmerking, ik maak even notitie. En dan deed hij of hij een aantekening maakte, maar achteraf vertelde hij dat hij niks had opgeschreven. Prachtig. Wel gek. Ik maestro. Het is goed gegaan hè? Ja, ik heb het helemaal gemaakt. Hier staat een carnavalspecialist van Nederland. Zo. <laughs> so. Heeft professor Zijderveld er nog wat over gezegd? Ja, voortaan is het Jan en Gert. Ah, die Jan. <laughs> ja, eh, nog even. Ik heb uit Den Bosch vlaaien meegebracht. Kunnen we straks samen koffie drinken? Nou, dat mag in de krant. Eve belt net op. Hij heeft vannacht een zon gekregen. Lien, ik wou direct even met je praten. Doen we daar nog iets aan? Wanneer? Nu direct. We geven altijd een uit. Hoe zwaar is die? Dat, dat weet ik niet. Is dat, is dat belangrijk? Dat vraag ik altijd. Zal ik dat dan maar organiseren? Misschien kan die door twee van ons gebracht worden. Dat lijkt me aardig. Dat zou kunnen. Laten we straks met de koffie even over praten. Het is zeker goed gegaan, hè? Dag, het is goed gegaan. Ik praat nu even met Lien. Je hoort het <lacht> straks wel.